8 uur, onnoord nederwit met het NOS-journaal. In Dresden is het geallieerde bombardement herdacht... waarmee de historische binnenstad in 1945 in de as werd gelegd. Zo'n 17.000 mensen vormden een symbolische keten rond het getroffen gebied. De politie was massaal op de been om botsingen te voorkomen... met ongeveer 1000 neo -nazi's. Die gebruiken de herdenking al jaren... om de Duitse schuld aan de Tweede Wereldoorlog te ontkennen... en de geallieerden te beschuldigen van oorlogsmisdaden... Bij het bombardement dat twee dagen duurde en een vuurstorm ontketende... kwamen 25.000 mensen om het leven. De oppositie in Algerije wil iedere zaterdag een demonstratie houden... tegen het regime van president Bouteflika. De betogers stoppen daar pas mee als het regime is gevallen, zeggen ze. Gisteren was in de hoofdstad Algiers een protestmars... hoewel die door de overheid was verboden. De politie versperde de weg en pakte honderden mensen op. De betogers eisen meer democratie en hervormingen in Algerije... President Bouteflika is twaalf jaar aan de macht. Sinds 1992 geldt in Algerije de noodtoestand. Daarom is elk protest tegen het regime verboden. De oppositie in Egypte is voorzichtig positief over de eerste stappen op weg naar democratie. De generaals die het land tijdelijk besturen hebben vandaag het parlement ontbonden... waarin vooral Mubarak getrouwen zaten. Ook is de grondwet opgeschort en wordt die aangepast met het oog op presidents- en parlementsverkiezingen. De wijzigingen worden in een referendum voorgelegd aan de bevolking. De oppositie eist onder meer dat elke Egyptenaar het recht krijgt... om een politieke partij op te richten en mee te doen aan de verkiezingen. De oppositie wil komende vrijdag opnieuw miljoenen mensen op de been brengen... voor wat ze noemt een overwinningsmars. Dan het weer. Vannacht toenemende bewolking en minima rond 4 graden. Morgen eerst in het westen, later ook in de rest van het land regen... plaatselijk in grote hoeveelheden. Het wordt morgen 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Waren het voorheen de meisjes die fors achterliepen... nu presteren de jongens structureel onder het niveau. Een noodkreet uit het middelbaar onderwijs. Ja, dat is een groep jongens die wij verloren laten gaan. In Karo Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Nederland 2. Dit is Radio 1. VPRO NTR. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Mijn naam is Pieter van der Wielen en naast mij is aangeschoven Isolde Hallensleben. Aan de vooravond van Valentijnsdag praten we in Labyrinth niet over hoe je dan weer aan een man komt of hoe je hem weer van het lijf houdt. Nee, daar gaan we het juist wel over hebben. Hoe je de man van het lijf houdt. Of de vrouw. We duiken vanavond in de wereld van gedraaide vagina's, geknakte penissen en embryo's die een winterslaap houden. Ja, en Aan tafel hebben wij hier in de studio evolutiebioloog Menno Schildhuizen van het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Ja, We gaan het waarschijnlijk vooral hebben over hoe je man van het lijf houdt. Want dat schijnt het vaakst voor te komen in de dieren- en mensenwereld. Ja. Dat ook in uw, is dat ook in uw geval? Heeft u weinig vrouwen van het lijf moeten houden in uw leven? Oh, dan nou was ik me niet te voorbereid op die vraag. Um, ja, nee, niet zoveel. Nee, dat valt, dat valt reuze mee. Dat was, uh, dat was goed te behappen. Was ze kunnen, ze ja. kunnen opdringerig zijn, oh, ze hè, kunnen. vrouwen? Ja, dat heb ik gehoord. Ze kunnen vreselijk ja. opdringerig zijn. Wie u ook vanavond een aantal keer zult horen... is Maarten Frankenhuis, oud-directeur van Dierentuin Artis in Amsterdam. In de anglo Saxische literatuur worden vrouwen de choosy-sex genoemd... omdat zij in feite de keuze bepalen. Als man en manlijk dier loop je wel reuze dapper af op iets leuks van de andere seksen. Maar zij beschikten over buitengewoon gevoelige sensoren. Om te voelen van dat is hem wel of dat is hem niet. En als het dan gaat om mensenvrouwen, dan beschikken ze ook nog over heel gevoelige signalen. Om je te laten weten tot hier en niet verder of zet alsjeblieft nog een stap. En zij zijn de choosy sex, omdat zij verreweg het meest investeren in de voortplanting. Zowel wat de productie betreft van eicellen en eieren. Als broeden en zwangerschap, als zorg voor de jongen. En het grootbrengen en melkgeven. In ons zitten, zitten oeroude systemen verborgen waar we ons niet van bewust zijn. Iedereen roept ook altijd reuzen dapper en... Nou, toen heb ik dat meisje uitgezocht, of die jongen. Uh, nee, we worden hierin gestuurd door ondergrondse systemen... die tot ver boven het maaiveld opereren. En als we het heft helemaal in eigen hand zouden nemen... dan was het al lang afgelopen geweest met onze soort. Ja, Menno Schildhuizen, ik ben ontzettend benieuwd... wat voor ondergrondse, oeroude systemen hebben we het hier eigenlijk over? Ja, dat, het heeft allemaal ermee te maken dat, um, zoals net ook al gezegd werd... de, de belangen van mannetjes en vrouwtjes bij, bij voortplanting... en of dat dan gaat over mensen of over bedwansen of uh, over zebra's... maakt niet zoveel uit, maar die belangen die, die verschillen. Um, zeker wanneer het gaat om, om soorten waarbij, zoals net gezegd werd... mannetjes weinig bijdragen aan de voortplanting. Althans, die dragen sperma bij en verder... Verder weinig in de verzorging van de nakomeling. Voor zulke mannetjes is het, het het beste. En dat wordt ook in de evolutie geselecteerd. Dat zij met zoveel mogelijk vrouwtjes paren. Dat zoveel mogelijk vrouwtjes hun uh, sperma gebruiken om hun eitjes mee te bevruchten. Ja, maar zo'n vrouw heeft maar één eitje per maand. Bij mensen heeft een vrouw maar één eitje per, per maand. Bij insecten hebben ze er meestal wat meer. Maar het is dat, dat is beperkt. En dus die moet uh, inderdaad daar, daar veel kieskeuriger mee omgaan. Dan de mannetjes met hun sperma moeten omgaan. Um, bovendien uh, kost het energie en tijd om uh, te paren met al die mannetjes. Dus zij zal waarschijnlijk, zoals net al gezegd werd, erg uh, kieskeurig zijn. Uh, en maar een beperkt aantal mannetjes toelaten om, uh, om haar eitjes te bevruchten. Je hoort ook altijd dat er een onderscheid is tussen de verwekker en de verzorger. Dat je dus, dus van de ene kind wil omdat het zo'n grote brede man is. En dat hij dus waarschijnlijk ook hele goede nakomelingen maakt. Maar dat je dan wel zorgt dat iemand anders, wat meer een uh, cirkel, die blijft, het kind groot brengt. Um, ja, in, in de, bij de meeste diersoorten brengt niemand het kind groot. Bij uh, insecten en slakken spelen dat soort motieven helemaal nee, niet. Nee, er worden een eigen en daarna uh, moeten ze het zelf zien te rooien. Um, en soms wordt er nog wel een nestje gemaakt door de moeder. Uh, maar echt verzorgen zoals, uh, zoals vogels dat doen... dat vind je bij een aantal groepen van... en zoals wij dat doen, vind je bij een aantal groepen van uh, gewervelde dieren... Maar daarbuiten, en dat gewerbeldier is natuurlijk... als je kijkt naar alle soorten, is maar een minuscuul aandeel... van de soorten die er zijn. Een merendeel zijn insecten. Bij al die andere uh, beesten speelt dat bijna geen rol. Um, doodgravers, dat zijn kevers, die maken nog een soort nest. En die blijven bij hun jongen en voeren ze ook een paar weken lang. Maar meestal worden er alleen maar eitjes gelegd. En, uh, en dan moet het, mannetje, of het moet het vrouwtje niet selecteren... of kan ze niet selecteren op verzorgende kwaliteiten... maar moet ze selecteren op andere dingen... Uh, en wat die andere dingen zijn, dat, uh, dat, dat, dat is uh, vaak nog een raadsel. Uh, het is vaak heel lastig om na te gaan waarom een vrouwtje, vrouwtje dan kiest voor een bepaald mannetje en niet voor een ander mannetje. Waarom ze een, een paring halverwege onderbreekt en een mannetje van zich afschopt en een ander mannetje niet. Voor ons lijken dat als je twee, twee muggen met elkaar ziet paren. Ja, de ene mannetje mug ziet er niet veel anders gebeurt uit. Dan andere niet, hoor. Dat je gebeurt dat vaak dat halverwege, dat ze denken, nou eigenlijk toch maar niet. Ja. Ja, ja, dat gebeurt heel vaak. Dat is een van de manieren waarop um, vrouwtjes kunnen kiezen. Want we, we denken vaak van, nou ja, als er eenmaal gepaard wordt... ja, dan, dan, is, het, uh, dan is de daad uh, gedaan. Dan ja. is het, uh, maar geschiet. dat lijkt me nog best ingewikkeld om als een man eenmaal begonnen is... om hem er dan nog af te trappen. Nou, dat valt, dat valt mee. Als je bijvoorbeeld kijkt bij, um, bij langpootmuggen... Die, hebben, um, die mannetjes die hebben aan, aan hun geslachts uh, een hele geslachtsapparaat en het woord apparaat is, is niet uh, zonder reden gekozen. Die hebben eerst twee, uh, twee klemmen aan de buitenkant. Dan hebben ze daarbinnen twee kleinere scharen. En daarbinnen hebben ze nog een tang en daarbinnen past de penis. Nou, bij een paring grijpen ze eerst het vrouwtje met hun, met hun potenbeet. Vervolgens brengen ze hun achterlijf naar het achterlijf van het vrouwtje. En die komen die buitenste uh, taster, de buitenste <laughs> klemmen, die komen in actie. Daarna uh, trek, trekken die achterlijfpunten zich dichter naar elkaar toe en dan komen die kleinere Tangen in, in werking. Ten slotte moet nog de geslachtsopening van het vrouwtje geopend worden door die, die tangachtige derde, stelapparaten. De derde stel, uh, En dan pas kan er um, een penis naar binnen. Maar het en lijkt dat, dan alsof het is geëvolueerd van dat die langpootmug dacht. Dit gaat mij niet nog een keer gebeuren, dat ik er halverwege word afgetrapt. Uh. Nou, het is inderdaad, vaak het feit dat inderdaad, ieder. Um, op elk van die stadia, van elk op, op ieder moment kan. Um, kan het vrouwtje het mannetje, het mannetje wegschoppen in feite. Um, maar ieder moment is ook een mogelijkheid voor het mannetje... om signalen aan het vrouwtje te geven. Om haar ervan te overtuigen dat hij wel degelijk het juiste mannetje is. Dus is, ter... is het niet veel handiger om gewoon heel snel klaar te komen... in plaats van al die klemmen en systemen? Ja, dat kan ook. Uh, je, hebt, uh, je hebt mannetjes die voor die route uh, kiezen. En dat, dat zijn inderdaad, zoals ik het net zei... dat, dat is een soort... soort uh, uh, ja, een beetje een lief verhaal van... van uh, ja, de vrouwtjes hebben uiteindelijk het laatste woord. En bij veel diersoorten is dat ook zo. Die, uh, die kunnen uiteindelijk kiezen uit de mannetjes. Op basis van al die signalen en al die balstoeren uh, die het mannetje uithaalt. Maar bij andere uh, dieren, zoals bij, bij fruitvliegjes bijvoorbeeld... Uh, is toch het mannetje de, de, de baas in feite. En die bepaalt of er gepaard wordt of niet. En trouwens bij, uh, bij eenden ook. Dat zijn dat, uh, de, in feite is dat gewoon verkrachting. Ja, want die ene, dat heb ik wel eens geloof ik gezien in het vijvertje. Ja. Dat er dan twee uh, ja. en het kopje onderhielden van de vrouwtjes. eentje terwijl de derde dan haar mocht bestijgen. Ja. Maar zelfs dan heeft het vrouwtje nog, nog keuzemogelijkheid. Want uh, bijna alle vrouwelijke dieren doen aan wat ze spermadumpen noemen. Dus... Het uitstoten van sperma na een paring. Dus zelfs als ze verkracht is, kan ze nog het sperma van dat mannetje weer uh, Ze kan dus bepalen of ze dat sperma daadwerkelijk laat bevruchten of niet. Ja. Hoe doe je dat dan precies? Dan dat dat, dat, dat uitstoot gewoon knijpen, ja, daar, knijpen en laten lopen? Daar hebben ze spieren voor, ja. En wat is nou... Zijn er nou de uh, uh, uh, uh, meest effectieve manieren of... Ja, uh, yeah, maar... Verschilt dat toch? Ja, dat is eigenlijk het fascinerende hiervan. Het is bij die, die, die miljoenen verschillende diersoorten is het bij, bij allemaal is het anders. En um, de, de, de, de structuren, de vormen zijn anders, het gedrag is anders. Um, of ja, de, die balans tussen wie, wie de basis, is, de mannetjes, de vrouwtjes of allebei tegelijkertijd, die, zijn, die verschillen. En dat is eigenlijk het gevolg van um, ten eerste de evolutionaire. Weg die zo'n soort heeft, heeft bewandeld, maar daarnaast ook uh, dingen als die te maken hebben met wat voor milieu ze in voorkomen, hoe vaak komen ze partners tegen. Als een vrouwtje maar één keer in de leven een mannetje tegenkomt, ja, dan uh, heeft ze niks te kiezen. Dan en dan moet mannetje dat... ook niks ja, moeten dat er maar worden. Ja. We gaan het zo verder hebben over de snelle evolutie van geslachtsorganen. Um, uh, uh, maar eerst uh, even het woord aan Maarten Frankenhuis. Die spraken wij eerder en uh, die vertelt het volgende. Allereerst is er natuurlijk een reuze competitie tussen de mannen. Om de toegang tot de beste vrouwtjes. Uh, de Paradijswida, de Oost-Afrikaanse zangvogel. relatief klein vogeltje. Waarbij de mannetjes in de voortplantingstijd reusachtige lange staartveren hebben. Zo lang dat ze er amper mee kunnen vliegen. Maar de vrouwtjes kiezen heel selectief de mannen met de langste staartveren. Want wat die mannen in feite uitproberen te stralen, dat is kijk... Ik wist volwassen en geslachtsrijp te worden, ondanks deze reusachtige handicap. Zonder te struikelen. Zonder te struikelen, want met zulke staartveren... moet je overdag uiterst timide onder een struikje zitten en je snavel houden. Maar dat doen ze niet. Ze vliegen rond in het volle daglicht... En het feit dat ze die staart dat ze nog in leven zijn... wil wel zeggen dat ze over bijzonder goede zintuigen... spierkracht, alertheid, reactievermogen beschikken. Anders waren ze al lang ten prooi gevallen aan een roofdier. Dus het zijn de vrouwtjes die dan met succes... ook die lang, mannen met langste staarten uitkiezen. Als je dus van zo'n topman een stuk uit de staartveren haalt en je lijmt de restjes weer aan elkaar... en zendt hem de wijde wereld in met zo'n klein onnozel staartje... dan is er geen vrouw die nog voor hem valt verder. Bij een aantal antilopensoorten, hertensoorten... maar het is ook bij kikkers geconstateerd en bij veel meer dieren komen erachter... dat er een categorie mannen is... die, uh, die niet getooid wordt met machtige gewijen en horens met enorme lichaamsomvang... en die ook niet zo uitbundig meeblaten en blazen en vechten als de rest. Maar die zich een beetje gedijst, low-profile houden. En als dan de dominante bok, die alle wijfjes heeft gemonopoliseerd... Eh, druk bezig is met het verdedigen van zijn territorium... of met allerlei dekwerk... Dan, eh, dan maakt hij razendsnel een sprong... en weet zich ook voor te planten. En dat... Ja, dat Zo'n beest, we hebben er geen Nederlandse vertaling voor... maar dat heet een sneaky fucker. Dat dekt de lading. Ja, Menno Schildhuizen. Ja. Uh, bestaat er in het insectenrijk ook zoiets als sneaky fuckers? Ja, ja, bij insecten heb je dat ook. Ik heb het zelfs wel eens gezien bij sluipwespen... waar ik uh, mee gewerkt Hebt een een heb. Je een nest omen, dat is ook nog een sluipwesp. Ja, ja inderdaad. Ja. <laughs> maar ja. Dat, dat is dus een sneaky En Dan ben je niet echt het mannetje... maar dan ga je meer een beetje tussen de vrouwtjes staan... en dan doe je een beetje onschuldig en nou, dan spring je er ineens. Dat, dat kan. Maar het kan ook zijn dat je, dat je um, in feite andere mannetjes het werk laat doen. Het, wat, wat er vaak gebeurt is dat een, een mannetje aan het balzen is met een vrouwtje. En dat die gaat door het hele... Door het hele de hele serie van, van signalen en, en, en bewegingen... en geklop en ge, getril die het vrouwtje verwacht. Om uiteindelijk receptief te worden... het vrouwtje uh, bij een sluipweespotans... die tilt dan haar achterlijf op en, en opent haar geslachtsopening. En dan kan het, uh, kan het mannetje dat al dat, dat balsgedrag heeft, uh, heeft vertoond... en haar energie heeft gestopt, kan met haar paarden. En dan zal je zien dat op dat moment zo'n zo sneaky mannetje opeens snel naar voren schieten en met haar paard... terwijl dat mannetje wat erop bovenop zit al het werk heeft gedaan... en niet snel genoeg kan reageren om dat te voorkomen. Verstandig. Ja, ik weet niet of het verstandig is bij sluipwespen. Ik denk dat het in meer instinctief, instinctief gaat, maar uh, ja, nou, het is noemt, een strategie. U noemt al de geslachtsopening. Ja. Laten we het daar eens over hebben, want, want ja. die komen ook in soorten, maten en vormen. Hè? Klopt. En die bij weekdieren zijn heel snel geëvolueerd, of niet? Um, ja, Wek bij weekdieren. Ja, ja, dat is de specialiteit van mijn oogsteel. <laughs> nou ja, dat klopt. Ja, ik werk aan, aan, onder andere aan slakken. We uh, ook al aan insecten. Uh, en slakken zijn weekdieren. Um, en het grappige bij weekdieren is, althans bij, bij landslakken... dat die mannetje en vrouwtje tegelijkertijd zijn. Ze zijn hermafrodiet. Um, en lange tijd dachten we dat dat juist... Uh, die seksuele evolutie zou vertragen. Omdat je dus binnen, binnen één... Individu moet je eigenlijk twee dingen balanceren. Je moet je mannelijke functie en je vrouwelijke functie... allebei zo goed mogelijk uh, van dienst zijn. En je kunt niet er helemaal voor gaan... en alleen maar dingen doen die goed zijn voor je mannelijke functie. Maar het blijkt dat dat uh, toch verkeerd, uh, verkeerd gedacht is. Dat er wel degelijk bij die hermafrodite... ook hele sterke seksuele selectie uh, plaatsvindt. Um, en dat je die terugvindt in zo'n slak... Uh, in zowel de mannelijke delen van het geslachtsorgaan als de vrouwelijke. Als slakken paren, he, de, mm -hmm. dan uh, doen ze dat dan in elkaars huisje. Dat komt dan de een bij de ander op bezoek of komen ze allebei uit hun huisje? Nou, ze, komen, ze verlaten hun huisje niet echt. Het huisje blijft, uh, blijft op hun rug zitten, maar ze, ze gaan tegen elkaar aanzitten en ze bevruchten elkaar tegelijkertijd. En dus hoe lang, hoe lang dat duurt trouw... dat ongeveer? Zo'n slangenparing? Dat zo slakkenparing? Dat, dat meestal een paar uur. Een paar uur ja, ja, ze wel zijn over. ook daar niet zo. Dat mee. is heel mooi te zien trouwens, nu je het vertelt in de microcosmos, die ja. film. Dat ja. is de prachtigste scène, eigenlijk die ik ooit heb gezien. Dat is met twee slakken. Ja, ja dat is inderdaad ook mijn favoriete seksscène. <laughs> <Ja>. Maar <laughs> we, hadden, we hadden het ook over de, over de, de vorm hè, van geslachtsdelen. Want ja. je zou denken, nou ja, god, ik ja, dus komen een beetje in vorm. Maar het, het is echt heel wild, hè, de ja. variëteit. Ja, dat we, noemen het... Ze noemen ja. ze echt een heel wilde variatie op het thema geslachtsdeel... die u bent tegengekomen. Uh, nou, dan gaan we toch weer terug naar insecten, denk ik. Want daar is het... Uh... Daar zit toch de meest, de meest bizarre uh, variatie. Um, eigenlijk bij heel veel groepen insecten. Ik werk zelf aan, veel aan kevers. En daar heb je bij heel veel families van kevers... dat soorten die aan de buitenkant er bijna hetzelfde uitzien... als je die openmaakt en de mannelijke de penis eruit uh, pulkt, dan zie je dat die van, van soorten die er aan de buitenkant identiek uitzien. Heel erg verschillen. Dat zijn, dat zijn soms... Uh, Sterk asymmetrische vormen die gedraaid zijn... met, met allerlei vreemde groeven erin, haken eraan enzovoort. En dat kan van soort tot soort heel sterk verschillen. Wat is het voordeel van, van zo'n schroefpenis of, of zo'n hakenvagina? Nou, dat is dus... Um, dat lijkt een beetje op uh, wat meneer Vankenhuizen net vertelde... over die, uh, die lange staarten bij vogels. Um, Bill Eberhardt, dat is een Amerikaanse evolutiebioloog... die in de jaren tachtig uh, dit boek heeft geschreven. Ik heb het bij me, Animal uh, sexual selection en animal genitalia. Um, en die was eigenlijk de eerste die op het idee kwam dat al die, die, dat die geslachtskenmerken zo verschillen van soort tot soort. Dat is natuurlijk niet om het biologen makkelijk te maken om soort uit elkaar te houden. Dat heeft een, een functie. En hij dacht eigenlijk dat het. Um, het resultaat was van. van uh, hetzelfde soort evolutie waar al die uh, lange staarten bij vogels door zijn ontstaan. En al die kleurenrijkdom, namelijk. Uh, gewoon bals, Hij noemt eigenlijk de, de penis... een inwendig balsorgaan. En dat al die, die, die stekeltjes eraan... en die flapjes en die, en die uh, flagellen... dat die in feite het fruitje stimuleren. En dat het puur die stimulatie is waar ze op reageert. Net zo goed als ze puur reageert op een lange staart... of op een, uh, op een rode snavel. Uh, soms hebben die... Dat soort signalen zeggen iets over de kwaliteit van zo'n mannetje. Dat hij inderdaad sterk geweest moet zijn... om zo'n lange staart zijn hele leven te kunnen dragen. Maar er zijn ook aanwijzingen dat het dat, uh, dat niet meer moeite kost... voor een mannetje om, om zo'n signaal te hebben. Dus dat maar het duur is. de, de, de variëteit in vormen zou dus vooral zijn uh, genot. Ja. In het ja. Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden... wordt een hele verzameling van geslachtsorganen van insecten aangelegd. Uh, Frederik Melman nam er een kijkje... en sprak met uh, uw collega Kees van den Berg... Hi. Hi. Kees van den Berg. Hi. We ja, zetten vooral naar rechtdoor. Oké, okay, dit is oh, jouw nee. kamer. Kees van den Berg is collectiebeheerder bij Museum Naturalis in Leiden. Al jaren verzamelt hij geslachtsorganen van insecten... van de meest uiteenlopende soort en vorm. We hebben enorme verzamelingen genitalen. Ik heb hier wat liggen, wat genitaaltjes. En je ziet dat al deze genitalen net weer even anders zijn. Vandaag is hij bezig om de penis uit een micromotje te peuteren. Een heel geprikkel, want het vlindertje zelf is maar 4 mm klein. Ze hebben allemaal heftige kleuren. dat zie je hier ook wel. Ja, prachtig. Ja. Het zijn ontzettend mooie vlindertjes. Alleen, het is heel teer, dat zie je hier al. En, ja, als je met een speld aanraakt als het gedroogd is, is het bijna kapot. Dus het, het is zo kapot. Dan moet je hem natuurlijk aangeprikt krijgen. Het belangrijke is dat je zo'n heel klein speltje, die liggen hier, dat je die precies... Oh, die zijn heel klein, die ja, naaltjes. Deze, dit zijn dit soort speltjes. Hier zit een vlindertje wat niet goed uit is gekomen. Die heb ik wel opgeprikt, want die komt uit Amerika. Hier zie je extreem kleine speltjes liggen. Nee, hier. God, je moet echt geen neuroot zijn of heel veel roker. Nee, dat moet je niet willen. Dat vlindertje gooi je dan op een stukje zacht, uh, zacht celschuim En als hij daar ligt, prik je precies een klein speltje door de thorax, dus door het borststuk. En wat ik dan doe, is dat je eigenlijk dat achterlijfje een paar keer naar beneden buigt tot afbreekt. Want het is zo droog en dan breekt ja, het vanzelf af? dat breekt vanzelf af. En dat achterlijfje gaat in 10% caustic soda. Zeg maar waar ze vroeger de grootste mee ontstopten. Nou, dat laat je een nachtje staan. En dan hou je er een keurig huidje over met daarin de genitaaltjes. Ik zal nu even zo'n genitaaltje onder de microscoop leggen. Dan kun je even kijken hoe dat eruit ziet. Kijk, hier zie je dat het heel verschillend is, die haakjes, maar die, mannen, die vrouwtjes hebben het ook. Dus de mannetjes hebben allemaal die haakjes in hun penis, zeg maar even. Wat er gebeurt, is dat je al deze tandjes, dat zit eigenlijk in een vlies, dat klapt zich als een waaier in het vrouwtje uit. Oké. Okay. Dat is wat er gebeurt. Dat, dat en dat is en mij niet zo prettig. Ja, dat, ja, dat, schijnt, dat vrouwtje zachter, zacht. Dat is eigenlijk een bolletje eigenlijk. Met ook allemaal weer van die kleine pectinaties, van die kleine haakjes. En wat is nou het meest raar dat je bent tegengekomen met het prepareren van die genitaliën? een ja, hele grote genitalie, een ontzettend klein insect. Of dat je bijvoorbeeld iets helemaal niet vinden kunt. Zoals schorstkeven vrouwtjes, daar is bijna niets in te zien. Dat is een hele omzichtige manier om dat, eh, om dat via middels kleuring eh, daar überhaupt iets aan te zien. Het, het, het opzetten van zo'n klein vlindertje is al een sinecure. Dat moet je echt, echt willen. Heel veel mensen die, eh, hebben geen stille handen. Of al zouden ze het willen, gaat ze dat nog heel moeilijk af. En ja, daar ben je jaren mee bezig en ik... Eigenlijk ben ik al bezig van, van, van mijn kindsjaren met de, de kleinste die ik vinden kon. Want wat deed je dan als kind? Ik verzamelde ze gewoon. Snuit, snuitkevertjes, hele kleintjes. Maar ook al vlinders. En niet de grootste, want die had iedereen al. En, en wat deed je dan toen je klein was? Ik bedoel, ging je dan de achtertuin in een bakje en dan... Uh... We, we gingen op jacht. Gewoon. Nou, toen had je nog veel uh, distelfeldjes ruderale veldjes. En dan gingen we ruzie maken met mijn vriendje... wie ze het eerste gezien had, mocht ze hebben. En vaak lagen we ze dan samen met, hetzelfde, met twee verschillende netten op één beestje. Heb je wel eens dat je dan dagen bezig bent met één preparatie, dan shit, breekt net dat één. Ja, nee, ze schieten wel eens weg. Ik heb hier wel eens een gehad, zo'n heel kleintje, dat was een heel zeldzaam beestje, ik kan hem wel laten zien. We hadden er nog maar één van verder in de collectie. En die, die speltjes, die, die zijn heel, heel, heel stijf. Dus op een gegeven pat, het speltje gaf een knal en het genitaaltje was verdwenen. Maar dat was wel, zeg maar, het enige genitaaltje wat er was in het museum. Dat gebeurt gewoon. Maar verdwenen, gewoon weggeschoten? Ja, weggeschoten, er zit ergens aan de muur, het zit er nog steeds waarschijnlijk dus ja, dat gebeurt. Dat is collateral damage zo gezegd. Dat doe je niet zo. Reed Scala dus aan uh, Italië. Uh, maar het grappige is, je hoeft eigenlijk als vrouwtje, hoef in ieder geval geen geslacht te hebben wanneer we het hebben over traumatische inseminatie. Dun dun dun dun dun dun. Dat vind ik toch wel zoiets bijzonders. Ja, ja dat is ook iets bijzonders. Um, en het is ook traumatisch. <lacht> um, bij, een, bij een aantal um, insecten komt dat voor. Uh, traumatisch in dit verband uh, is traumatisch in de medische zin... dat er schade wordt aangebracht. Um, hoewel het ook wel psychologisch traumatisch zou kunnen zijn. Wat er namelijk gebeurt is dat um, bij dit soort insecten... het gaat meestal om insecten, hoewel bij spinnen is het laatst ook ontdekt... Um, dat een vrouwtje wel degelijk uh, gewoon een functionele vagina heeft... maar het mannetje daar geen gebruik van maakt... Die heeft namelijk een penis die uh, gevormd is als een injectienaald. En daarmee kan die dwars door de huid van een vrouwtje prikken... en zijn sperma in haar bloedbaan injecteren. Waarna die spermacellen hun eigen weg vinden richting de ovarie. Dus sperma... hij kan overal injecteren? Hij, hij zoekt zelf een plekje uit en denkt hij, nou, dit lijkt mij prima. Ja, in principe, in principe kan dat. Uh, hoewel je dan weer wel ziet... en dat is dan weer waarschijnlijk het gevolg van een, van een soort tegen-evolutie bij de vrouwtjes... Dat er bij die vrouwtjes op de plekken waar de mannetjes het liefste prikken, een soort wat ze noemen secundaire vagina's ontstaan is. Er zit een, een, een orgaantje in, uh, in het achterlijf, dat de rol van de oorspronkelijke vagina heeft overgenomen. En daardoor uh, overleeft ze dit ook meestal. Want als je er zijn experimenten mee gedaan, als je een vrouwtje op allerlei andere plekken in het achterlijf prikt, dan gaat ze meestal dood. Maar als je in die of in de buurt van die secundaire vagina prikt, dan overleeft ze het wel. U zei eerder dat al die gekke vormen penissen en vagina's vooral het genot dienen, maar zou dat ook niet een soort functie kunnen hebben om uh, um te selecteren wiens zaadje wel en niet tot je wil nemen? Ja, nou inderdaad. Er zijn, um, of liever gezegd, er, er, zijn, er zijn twee scholen van denken over de evolutie van, van, van genitaliën ontstaan. Eentje daarvan die zegt het is een, het is een wapenwetloop. Die, diversiteit, die hele diversiteit dat is eigenlijk het resultaat van, van stapjes in een wapenwetloop... Tussen, tussen mannetjes die controle willen houden... en die dus een, een stekel aan hun penis evolueren om een stof te injecteren bij het vrouwtje... waarna een, een vrouwtje weer een orgaantje uh, evolueert om dat te voorkomen... of om die stof ergens op te vangen, um, enzovoort. En een andere uh, school die zegt, en wat, daar had ik het net over, die zegt... De, de, de vrouwtjes, daar zie je niet zoveel verschillen in. Die, die vrouwelijke genitaliën zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. En de mannetjes die evolueren steeds bizardere genitaliën om toch maar bijzonderder te zijn dan andere mannetjes waar zo'n vrouwtje mee paart. En inderdaad is het dan dus uh, de, het gevoel dat een vrouwtje krijgt... door het paren met zo'n mannetje bepaalt of ze wel of niet zijn sperma gebruikt... om haar eitjes mee te bevruchten. En dit is uw werk, hè? Want wat u bestudeert ja, dit soort dingen. Betaald, hoe, hoe gaat dat in, in praktijk eigenlijk, dat studeren? Want zit u vaak op uw werk dan naar parende slakken te kijken? Hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, ja, ja, inderdaad. Ja. Maar hoe, <laughs> hoe, hoe, hoe lang blijft dat leuk, naar parende slakken kijken? Nou, het, leuk, het leuke is dat, het, um, dat je er vaak mee... Je kan een heleboel soorten vergelijken. Je kan, uh, als je kijkt naar het paringsgedrag van een aantal soorten slakken... die aan elkaar verwant zijn, en je ziet... Je vindt verklaringen voor het feit dat al die soorten... verschillend paringsgedrag hebben en verschillende geslachtsorganen hebben. Dan um, kun je eigenlijk de evolutie van zo'n zo groep slakken ophelderen. En soms is die evolutie zelfs ontstaan. Het feit dat er zoveel soorten zijn... komt door die seksuele selectie op die geslachtsorganen dat soorten gescheiden raken doordat de en andere... Ik heb wel eens gehoord dat, dat, dat slakken met een links- of een rechts uh, gedraaid huisje... het niet meer met elkaar kunnen doen... omdat ze elkaars geslachtsorganen ja. niet meer weten te vinden. Klopt, ja, ja. Dat is een van de dingen waar ik aan werk. Die bij de meeste landslakken is dat zelfs als je een mutant hebt... die met tegen de klok ingewonden is. Die uh, kan niet meer paren met, met rechtsgewonden slakken... die uh, normaal gesproken vindt. Maar ze zijn nog wel tot elkaar aangetrokken? Ja. ja. En, en dan, dan proberen ze maar een dus licht ze uren te vrunniken en ja, dan lukt het allemaal dat niet. Het wil niet lukken, nee. Dat is best tragisch eigenlijk. Ja, het is een spiegelbeeld van elkaar. Het is heel, het is op allerlei manieren is het heel tragisch, ja. Goh. Oh. Nou, dank evolutiebioloog Menno Schildhuizen... van Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden... voor uw bespiegelingen op de variatie aan geslachtsorganen in de natuur... Ook dank aan Maarten Frankenhuis en Kees van den Berg. Ja, dit was Labyrinth alweer voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden via onze website labyrinth.nl. En via die website komt u ook onder meer te weten hoe u zich abonneert op onze podcast. En op tv is er dinsdag weer een nieuwe aflevering van Labyrint En die gaat dit keer over slimme netwerken. En op de radio zijn wij volgende week zondag weer een heel uur eh, tussen 8 en 9 op Radio 1. En dan hoort u dus al hoe je een gletsjer van ijs in de woestijn bouwt. Um, nou goed, hier in ieder geval op Radio 1 genoeg over gedraaide pimos, Want het is tijd voor gespierde billen en bovenbenen... in Langs de Lijn met het WK Schaatsen over naar Robert Meder. Goedenavond. Hallo. Ja. Ik, Ik heb zit mag... zitten luisteren hoor. Ja? Nou, maar ja, ja, maar goed, gespierde billen en bovenbenen... dat lijkt me ook een prima overgang. Ja. Ik ben het met je eens. Gaan we ook doen, zo meteen. Het is ook een soort baltsgedrag, he? eigenlijk schaatsen. Misschien is het zo ooit begonnen. Ja, ik weet niet, zo goed ken ik de geschiedenis van schaatsen niet. Uh, ik ook niet. Nee, nee. Ik wil me er ook niet te verdiepen eigenlijk, hè, wel? Nee, laten we gewoon eens kijken wat er vanavond gaat nee, gebeuren. Ja, wordt ja. spannend genoeg, lijkt me. Ja, tot diep in de nacht, hè. We gaan tot heel laat uh, gaan we door, want dan is het uh, WK pas uh, beslist in uh, Calgary. We gaan straks beginnen met de vrouwen, de 1500 meter. En dan uh, gaan we moeiteloos door uh, met de 1500 meter mannen. Dan de beslissing bij de vrouwen, dat zal eens rond uh, een uurtje of half twaalf. Dus half twaalf en twaalf ongeveer zijn. En dan diep in de nacht de beslissing bij de mannen. Maar het is spannend genoeg, de koningsafstand zometeen. Tenminste, ik vind het de mooiste. De 1500 meter bij uh, de vrouwen eerst en dan de mannen. Dat gaan we de komende uren doen in ieder geval tot 11 uur en daarna toch. Nou. Een mooie avond. Dank je wel. Langs de lijn met Robert Meder. We waren eigenlijk al begonnen, maar we beginnen gewoon nog een keer. Goedenavond, de wereldkampioenschappen allround schaatsen dus. Ze zijn halverwege, iedereen wust, leidt naar twee afstanden bij de vrouwen. Koen Verwij voert het klassement aan bij de mannen. Tussen nu en half twee, zoals gezegd vannacht... houden we u op de hoogte van de verrichtingen van de schaatsers op dag twee van de WK allround. De vrouwen rijden dus de 1500 en de 5000 meter, de mannen de 1500 en de 10 kilometer. En, want er is meer aan schaatsen, we komen ook nog even terug op de late eredivisiewedstrijd van vanmiddag... die tussen FC Groningen en de Graafschap. In Calgary, in de Olympic Oval, Sebastian Timmerman. Goedenavond, Sebastian. Dag, dag Robert. Ja, het Goedenavond. Wordt, uh, het wordt zitterig geblazen, niet van de kou, maar wel van de spanning. Het ligt uh, <tie> erg dicht bij elkaar. Hoeveel Nederlanders uh, krijgen we op het podium? En uh, meer van dat soort vragen o, krijgen we beantwoord. Ja. Je hebt de eerste ja. reisjes overigens al in het oog. Want als het goed is, wordt er al gereden, toch? Er wordt gereden door uh, de Oostenrijkse Anna Rokita... en de Amerikaanse Maria Lamp. Maar het feit dat zij... Uh, uh, de aftrap verrichten spreekwoordelijk op deze 1500 meter deze tweede dag zegt al genoeg. Het zijn de sluiters uit het algemeen klassement naar de eerste dag. Uh, Rokita is de nummer 23 en Lemp is de nummer 24. En we gaan ze ook niet meer terugzien uh, later vandaag op de 5 kilometer. Omdat hun uh, 3 kilometer van gisteren ook niet goed genoeg was om zich op die manier te plaatsen voor de slotafstand. Misschien zit er nog een uh, persoonlijk record in voor een van beide rijsters. Dan sluiten ze in ieder geval het toernooi nog een beetje met een goed gevoel af. Want ook dat zat er nog niet in voor zowel Rokita als Lemp. De, om een uh, persoonlijk record te verbeteren. Anna Rokita, de Oostenrijkse die al jaren lang meedoet, gaat deze rit winnen. Maar het wordt geen persoonlijk record. Het wordt ook geen tijd onder de twee minuten. En dan uh, doe je het in Calgary niet goed. 2-0-1, 54. 2-0-3, 71 slechts voor Maria Lamp. Zij zullen uh, niet met uh, veel plezier terugdenken aan dit WK Allround. Dat doet Irene Wüst dus tot op dit moment wel. Want zij gaat aan de leiding na de eerste dag voor wat het waard is. De verschillen zijn klein. Uh, het is spannend. Je zei het aan Robert uh, Nesbitt. Christine Nesbit staat op 2900 ...honderdste van een seconde. Martina Sablikova op 1 seconde en 65 honderdste. Als je dat verschil... Uh, doorrekend naar na, zeg de 5 kilometer van vanmiddag toe... heeft Wüst op dit moment een voorsprong van 5,5 seconden op Sablikova... met het oog op die 5 kilometer. En daar moet toch nog wel, uh, nou misschien wel minimaal 5 seconden bij... wil, Nesbit, uh, of wil uh, Wüst met een goed gevoel aan die 5 kilometer beginnen. Ik denk toch wel dat ze een marge van zo'n 10 seconden nodig heeft op Sablikova. Op zijn minst. Wat wel in het voordeel is van Wüst... is dat ze uh, vanmiddag in de laatste rit tegen Sablikova zal rijden... als uh, Wüst of Sablikova na de 1500 meter van vandaag nog aan de leiding blijft gaan. Nesbit staat dus tussen die twee in. Nesbit viel uh, gisteren tegen op de drie kilometer. Daar verloor ze veel terrein nadat ze uh, de dag goed was begonnen met de overwinning op de 500 meter. Ze was in tranen uiteindelijk na die eerste dag. En ik denk ook inderdaad dat Nesbit uh, de dubbel uit haar hoofd kan zetten. Ze is dit jaar uh, wereldkampioen sprint geworden in Ereveen. Maar de wereldtitel allround zit er denk ik niet in. Of ze moet een enorm gat gaan maken nu op de 1500 meter. Verschil gaan maken. En uh, dat dan uh, ja, door als een wonder Eigenlijk intact zien te houden op de 5 kilometer. Want het wordt de eerste 5 kilometer sinds twee jaar voor Christine Nesbit. Dat ziet er niet goed uit. En dan hebben we Marit Leenstra nog. Als ik die nog even mag noemen. Uh, die staat op de vierde plaats. En staat ook helemaal niet zo heel ver af van die top 3. Uh, op 2 seconden en 37 honderdste van irene Wust. En eigenlijk een beetje in de schaduw van die top 3 is Marit Leenstra, de Nederlands kampioenen allround. Bezig aan een uh, heel goed uh, toernooi hier in Calgary. Gisteren een persoonlijk record op de 5 van meter. En ook een persoonlijk record op de 3 kilometer. Dat is dus een beetje de stand van zaken eh, bij die vrouwen. We zien straks in de laatste rit Irene Wusters tegen Christine Nesbit, Martina Sablikova rijdt in de voorlaatste rit tegen die Marit Leenstra. En eh, de twee andere Nederlandse dames Jorien Voorhuis en Diana Valkenburg. Die zevende en zesde zijn na de eerste dag. Zien we in de negende en de tiende rit rit 9. Voorhuis tegen de Amerikaanse Rukard. En Diana Valkenburg in de tiende rit tegen Goodold Cindy Klassen. Je hoorde wellicht... De Bel, dat is de bel voor de laatste ronde van rit 2. Stephanie Beckett. De Duitse lange afstandsspecialiste neemt het daarin op tegen de Japanse Ayaka Kikuchi. Beckett staat slechts 21ste in het klassement. Maar werd gisteren derde op de 3 kilometer. En dat moet voor haar normaal gezien voldoende zijn om de 5 kilometer te mogen rijden. Ze heeft een rugblessure gehad. Daar is ze van aan het terugkeren. En dat kost wel wat moeite. Ze gaat wel deze rit winnen. En gaat een persoonlijk record, denk ik, rijden. Nee, dat zit er net niet in. Voor Beckett. een paar honderdste zit ze daarboven. 1,58-52 is wel de eerste tijd binnen de twee minuten. En zo wordt het dus eigenlijk ook hier in Calgary. En daarmee gaat die Stephanie Beckett dus aan de leiding naar twee ritten. Boy 3, and it ain't what you do. Een extra schaatsuitzending dus. En dan langs de lijn op Radio 1. In verband met de 2K Allround in Calgary. Um, maar ook het voetbal, daar kijken we nog even op terug. Later in de uitzending bespreken we de eredivisie met Ronald van der Geer. Maar eerst kijken we even terug op, uh, zoals dat heet... de late wedstrijd van vanmiddag, de Graafschap FC Groningen. Het lukte Groningen niet om de derde plaats op de ranglijst over te nemen van Ajax. De Noorderlingen kwamen wel op voorsprong... via een mooie boogbal van Danny Holla. Raadl Poupon zorgde kort na rust voor de verdiende gelijkmaker. Na afloop van het duel sprak Filip Koken met Danny Holla. Danny, heb je zwaar de in? Ja, als je kijkt naar de eerste helft... Dat we, ja, we staan 1-0 voor en we hebben de wedstrijd redelijk onder controle... En, uh, ja, de tweede helft krijgen we snel naar rust 1-1 tegen. En vanaf dat moment uh, doen we niet meer de dingen die we de eerste helft goed deden. Ja, je gaat nu heel snel. Ik wil even naar het moment van jouw doelpunt. De Graafsval had net een paar kansen gehad. En ineens ontvang jij de bal. En ik denk niet dat jij bij de aanname van de bal al dacht van... hé, hey, die gaat op goal. Nou ja, ik moet zeggen, ik nam hem mee. En voor mijn gevoel was ik een beetje was ik dicht bij de goal. En in het midden van de goal. En hij er mooi. Dus ik denk, uh, laat ik eens gek doen. En hij uh, vloog er mooi in. Ja, laat je, laat je eens gek doen. Uh, wist je meteen waar de doelman van de tegenstander stond? Nee, het was eigenlijk meer een beetje op gevoel van... Uh, nou ja, ik sta nu redelijk in het midden van een goal volgens mij. En uh, ja, hij stuiterde mooi en ik denk, laat ik het eens doen. Je was een beetje hè? door je eigen mooie schot. Ja, nou ik moet zeggen, uh, ik had van tevoren niet verwacht dat hij er zo mooi in zou vliegen. Nou. Hoe komt het dat jullie daarna zo in problemen komen? Ja, het is moeilijk te zeggen. De eerste helft hielden we bal rustig in de ploeg en uh, konden snel van kan naar kant spelen. En dat kon uh, de graafschap bijna niet belopen op het middenveld. En de tweede helft uh, ja, spelen we veel meer lange bal en spelen we eigenlijk het spelletje wat de graafschap graag wil. En... Kun je daar niet aan onttrekken? Dat hadden we wel moeten doen. Alleen uh, ja, dan valt die 1-1 en dan zie je dat we het nog moeilijker krijgen. En ja, also, dan hielden we de bal ook niet, uh, niet makkelijk meer voorin. En ja, je ziet dat je dan weer snel onder druk komt te staan. Zie je deze wedstrijd als een incidentje in een goede reeks? Ja, je hoeft natuurlijk niet we hoeven nu niet, uh, niet helemaal in een dipje zitten... dat we hier uh, gelijk hebben gespeeld. Alleen als je 1-0 voor staat, dan uh, moet je hier eigenlijk gewoon winnen. Want Groningen verspeelde dus punten... en het gelijkspel was verdiend voor de graafschap. Tenminste, dat vindt de trainer de Rije Ja, als je ziet uh, het verloop van de wedstrijd... Uh, ja, dan uh, waren wij diegene die meer balbezit heeft gehad. Meer kansen, meer schoten, meer corners. Ja, als je statistieken bekijkt... Uh, ja, zijn wij bovenliggende partij geweest en ook, uh, ook uh, een situatie in het veld. En uh, wij zijn baas geweest vanavond in het veld. Ja, dat vind ik wel jammer. Ja, jammer dat wij niet hebben gewonnen, ja. Na afloop kregen jullie een uh, applaus van de supporters. Denk je dat het alleen voor de spelers was bedoeld of ook een beetje voor jouzelf? Voor spelers, want uh, spelers hebben weer uh, prestaties geleverd die onze publiek graag willen zien. Het is wel zo dat ik uh, zelf toen ik werd aangesteld hier als hoofdtrainer heb gezegd tegen spelers. Publiek gaat hier en moet hier op de banken totdat ik hier hoofdtrainer ben. En uh, spelers uh, bewijzen dat gewoon week in week uit. Het is wel zo dat uh, je publiek hier niet hoeft elke keer op de bank te krijgen... door middel van een geweldig gespel. Want uh, dat kunnen we niet leveren elke week. En, uh, en, uh, en, uh, maar uh, publiek uh, wil hier wel strijd en inzet zien. En dat leveren we wel elke week, hoeveel thuis zoveel uit. Dit was wel de eerste wedstrijd die jij hebt gecoacht, getraind... Met in het achterhoofd de gedachte, aan het einde van het seizoen moet ik weg. Hoe reageerde jij primair op het eerst, toen je dat te horen kreeg van... Darien, we gaan niet met jou verder. Nou, dat heb ik ook gezegd. Ik ben de club dankbaar voor uh, dat ze mij kans hebben gegeven om, uh, om hier te mogen beginnen als trainer. Blij dat, uh, en tevreden dat de club mij kans heeft gegeven. Dankbaar uh, ja, dat, ze, dat ze mij hier hebben laten ontwikkelen als coach. Ja, en uh, door een unieke samenwerking met mijn staf hebben we mooie prestaties hier uh, uh, uh, uh, uh, gelegd. En ja, uh, yeah, het is mooi. Kalasic over zijn naderende afscheid. Het lijkt uh, gek dat hij komende zomer weg moet. Terwijl de ploeg het uitstekend doet met de twaalfde plaats op de ranglijst. Technisch directeur Leen Looyen legt uit waarom die beslissing is genomen. Uh, 2,5 jaar plus 3 jaar assistent trainer is. 5,5 jaar. Ik heb zelf ook als trainer wel eens de fout gemaakt om te lang te blijven. En alle trainers zijn nog door de achterdeur hier weggegaan, de laatste 12. En deze gaat door de voordeur, denk ik, op het goede moment voor de graafschap en ook voor hem. 5,5 jaar is een periode in dit tijdsbeeld uh, waarbij je natuurlijk uh, uh, op een gegeven moment ook weer een keer wat nieuwe impulsen moet hebben. En Kalisiet uh, heeft het geweldig gedaan. Uh, en op deze organisatie en vanuit deze spelwijze gaan we proberen... dat iemand weer nieuwe impulsen eraan geeft. Maar iedereen zal toch zeggen, juist omdat hij het geweldig heeft gedaan... Ja, je moet toch maar afwachten wat je volgend seizoen weer terugkrijgt. Waarom kan hij dan niet blijven? Dat is zo, je moet een voorspelling maken over hoe het volgend jaar gaat. Hè? En hoe je volgend jaar functioneert en niet hoe het nu gaat. En dan neem je een aantal factoren mee, waaronder het beeld van allang hier. En op een gegeven moment uh, uh, is het dan uh, weer tijd voor iemand anders. Uh, is dit uit te aan de supporters? Ja, dat hebben we keurig netjes uitgelegd op deze uh, manier. En uh, wij hebben. Uh, daar wisselende reacties op gehad. Hè. De leek reageert zoals jij leek. Dat is vaak lekenpraat. Uh, en de kenners uh, die denken van nou... Is dat lekenpraat wat ik zeg? Uh, het, het is uh, toch een, een, een logische vraag. Je zegt hij doet het goed, waarom moet hij weg? Het is lekenpraat, want je, moet, je maakt een voorspelling uh, over hoe het in de toekomst gaat. En dan kun je nog een keer een jaartje uh, weer een contract geven. Wij gaan een nieuwe fase in drie jaar naar het nieuwe stadion. Dat is een nieuwe periode. Uh, dus wat dat betreft uh, is dat eigenlijk ook een strategische uh, zet. Dus ik maak uit uw woorden op dat, uh, hè, dat uw voorspelling is dat het met hem volgend jaar niet meer goed zal gaan. Dat zeg ik niet. De kans daarop. Een voorspelling is geen garantie. Dus je vertaalt mijn woorden niet goed. Leen Looijen tegen de Leek. Filip Koken over het uh, vertrek van uh, Kalasic bij de Graafschap. Schaatsleider op de achtergrond. Dat betekent dat uh, we even gaan kijken wat we hebben gemist de afgelopen minuten. Want je hebt een paar ritten voorbij zien komen. Is wat? We hebben uh, in ieder geval een nieuwe snelste tijd op, de, op het scorebord staan. Op naam van uh, de Russin J.Katerina Shikova. 1,56-54. Geen persoonlijk record trouwens voor haar op deze 1500 meter. En de Duitse Isabel Ost reed wel een persoonlijk record van 1,56-72. Net iets langzamer dus dan Shikova staat ermee op uh, de tweede plaats. De Duitse die dus weet dat Claudia Perstijn volgende week uh, haar rentree gaat maken in Salt Lake City. Nadat uh, Claudia Perstein gisteren een 3 uh, kilometer reed in Ervoet. Daar moest ze... Uh, Binnen de 4 minuten en 15 seconden rijden. Dat deed ze ruim 4 minuten en 10 seconden. En dus mag Perstijn volgende week op de 5 kilometer meegaan doen in Salt Lake City. En gaat ze via die manier op die manier proberen om de World Cup Finals te behalen in Heerenveen. En op die manier kun je je dan weer plaatsen voor de weken afstanden aan het einde van het seizoen in maart in Insel. Dus de kans zit erin dat we daar Claudia Perstijn na haar schorsing vanwege haar bloedwaarden die niet in orde waren weer terug gaan zien. Middel, inmiddels op de baan zijn we toe aan Rit nummer 5. En ik moet misschien Robert een beetje zachtjes gaan praten. Want als ik omkijk kijk ik van de tribune af naar beneden. En daar zie je de, de ruimte waar de schaatsers zich voorbereiden. En daar ligt Shawnee Davis in diepe slaap volgens mij. Hij heeft zijn ogen dicht. En zijn voeten heeft hij op een massagebank liggen. Omhoog. Op die manier bereidt hij zich voor op zijn 1500 meter. Het dus is een grappig gezicht. Maar kijk maar weer voor me naar de baan. Want daar is de vijfde rit vertrokken tussen de Noorse Hege Bukku en de Poolse Luisa Slotkowska. Ook zij weten dat het toernooi voor hen er in principe op zit na deze afstand, na deze 1500 meter. De nummers 15 en 16 in het algemeen klassement. Alhoewel, er staat een behoorlijke groep dames eigenlijk vanaf de tiende plaats. Behoorlijk dicht bij elkaar. Dus wellicht kunnen ze nog wat stijgen in het klassement. En op die manier toch nog de vijf kilometer van later vandaag zien te bereiken. Hege Bukku, de 19-jarige Noorse, die heeft de leiding genomen in de rit. Slot Koska, 24 jaar dus uit Polen, komt uit de buurt van Warschau. Die volgt op een meter of zeven. Acht. En dat verschil gaat nu minder worden. Want de Pols heeft inmiddels de binnenbaan achter de rug. En Ege Bukku blijft wel de voorsprong houden. Maar het is maar een paar meter. En na 700 meter van deze 1500 meter rit is de voorsprong daar voor Bukku. Ietsje snellere rondetijd voor Slotkowska. En als ik bij de dames vergelijk met Shikova... dan zijn ze ietsje langzamer. Zo'n drie tiende van een seconde vergeleken dus met de tussentijden van die Jekaterina Shikova. Naast elkaar zo'n beetje aan het einde van de kruising. En dan gaat Ege Bukku in de binnenbaan weer... De... Voorsprong pakken ten opzichte van Slotkoska. Polsen probeert mee te gaan in de buitenbocht. Er gaat de bel klinken voor de laatste ronde. Voor Hege Bukku in eerste instantie. Die het gaatje dus weer heeft geslagen en een dikke seconde verliest in de afgelopen ronde. Dat is ietsje te veel en daardoor ook te veel weer verliest ten opzichte van Shikova. 88 honderdste van een seconde. Zo lijkt de tijd van die Rusin en niet in te zitten voor Hege Bukku, Maar wellicht kan ze in ieder geval voorlopig afsluiten met een persoonlijk record. Dat staat op 1-7 57 96. Maar ze moet ook nog maar zien of ze de rit gaat winnen. Want in de laatste buitenbocht valt ze behoorlijk stil. En komt Slotkoska weer in de buurt. Bij de armen los. Bij Hegebukko. En die gaat dan in ieder geval toch hier de rit winnen. Maar een persoonlijk record zitten. Ja, toch. Net in met 500ste. 1 minuut 57-91. Het is de derde tijd tot nu toe. 1 58-28 voor Slotkoska. Dat is geen persoonlijk record. En zo blijft de top 2 in ieder geval op deze 1500 meter voorlopig in stand. Sikova 1 Ost op de tweede plaats. Bukkoet is dus voorlopig derde. En ik kijk achterom. Oeh, Johnny Deven strekt zijn arm uit. Die is dus wakker geworden. Ik heb een parke vol sunshine. Now I'm saving all my honey for rainy day. Let's go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 van uh, Kustel hier uit uh, Nederland. 9 minuten voor 9. Uh, zometeen na 9 uur, zo ongeveer, dan, uh, komen de klappers op het ijs. Als ik het goed heb begrepen. Sebastian, dat weet jij beter dan ik. Hoe laat ongeveer? Uh, dan kijk ik even uh, naar uh, de rit van Jorien Voorhuis bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk de rit waar het uh, vooral gaat beginnen, die negende rit. Terwijl uh, Carolina Erbanova uit uh, Tsjechië op dit moment de snelste tijd op de klokken zet. 1, 56, uh, 37 en dat is uh, geen persoonlijk record voor haar. En ze nam het op tegen Masako Ozumi, die rijdt 1.57.72. Dan hebben we wat dat betreft de administratie ook weer bijgewerkt. Dat is de vierde tijd voor de Japanse. En inderdaad, uh, dit was rit nummer 6. dus er... Er komen nog twee ritten en dan gaat eigenlijk het spektakel echt losbarsten op deze 1500 meter met Jorien Voorhuis tegen Gillian Rukard. Dat duurt dus inderdaad nog een minuut of zes zo'n beetje voordat zij op de baan gaan verschijnen. Voorhuis tegen de Amerikaanse. Daarna Cindy Klassen, de wereldkampioene van 2006 hier in Calgary toen ze de Grand Slam had. Alle afstanden wist te winnen. Ongelooflijk snelle tijden reed. Maar die tijd is voorbij voor Cindy Klassen. die na de eerste dag van dit toernooi de vijfde plaats. Staat, ...gaat het dan opnemen tegen Diana Valkenburg, de nummer 6... ...voorlaatste rit Martina Sablikova, derde tegen Marit Leenstra... ...vierde na de eerste dag... ...en in de laatste rit de Olympisch kampioene Irene Wüst... ...tegen de dame die nog ongeslagen is dit seizoen op de 1500 meter. Alle 1500 meters heeft gewonnen die ze reed... ...en dat is de Canadese Christine Nesbitt. Clapton en J.J. Kale en uh, Danger. Sebastian zei net al, over een minuutje of uh, zes, zeven... dan komen de klappers op de baan. De grote meiden, de stoere meiden, om het even zo te zeggen... Ja. Um, ja, zeg ik dat verkeerd? Ja. Nee toch? Dus het is toch? een beetje. Ze nee, nee, ja, zijn ja, allemaal ja. Al stoer, maar de een is wat stoerder dan de ander, laat ik het dan zo zeggen. Ja, precies. precies. Maar uh, waar ik aan toe wilde, dat ik even wilde zeggen dat we het nieuws dus dan hebben uitgesteld. Want uh, de goede rekenaar die zal dan denken van, hé, hey, ja, maar dan zijn de mooiste ritten wellicht in het NOS Nieuws van 9 uur. Dat stellen we dus uit bij deze, met dank aan de collega's van het NOS Nieuws. Goed, um, waar zijn we aan toe? Wie zie je? Uh, ik zie nu op de baan Schussler en Lobisheva. Die zijn net uh, vertrokken. Dat is uh, zeg maar de laatste rit voor de, de, voordat de, de grote vier ritten in actie uh, gaan komen. Zeg maar. En we hebben een nieuwe uh, snelste tijd van de Noorse Ida Njatun, die uh, jonge dame. Een uh, Noors talent. Uh, reed een persoonlijk record. 1.56.24. En dat is wel belangrijk. Want het zou kunnen dat ze daardoor gaat stijgen in het klassement. En uh, in ieder geval de afsluitende 5 kilometer mag gaan rijden. Want dat hangt er een beetje om voor Njatoen. En dan zien de Nooren in ieder geval nog een Noorse dame terug. Op die 5 kilometer in dit uh, toernooi. Voor de, dat voor de Nooren toch een beetje tegenvalt. Uh, zeker bij de mannen met Bukku tot zover. Maar wellicht kan Bukku later vandaag op de 1500 meter ook veel goed maken. Njatoen heeft het dus in ieder geval goed gedaan bij de vrouwen. Zij gaat aan de leiding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 Op deze prachtig mooie dag. Op prachtig mooie dag. Nee, nee, nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaan.